Michel Koenen met het NOS-journaal. De regeling van Shell te af te dragen over dividend... is in strijd met de Europese regels. Dat zegt P van A europarlementariër Paul Tang. Hij gaat vragen stellen aan de Europese Commissie-meldtrouw. En de regeling lijkt volgens Tang op voordelige belastingconstructies... waarvoor Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenenboetes opgelegd kregen. Een zaterdag schreef trouw over de deal van Shell en de Belastingdienst. Via het Britse kanaal eiland Jersey zou sindsdien ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd. Daardoor nou, is de Nederlandse staat 7 miljard euro misgelopen. In Colombia heeft de conservatieve kandidaat Ivan Duque de presidentsverkiezingen gewonnen. In de tweede ronde behaalde hij zo'n 54 van de stemmen. Zijn linkse tegenstrever Gustavo Petro kwam uit op bijna 42 procent. Op Twitter zegt hij dat hij zich neerlegt bij de winst van Doeken. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds vrede met de rebellenbeweging FARC. Doeken wil de deal die de huidige president Santos sloot herzien... omdat de rebellen er volgens hem te goed vanaf komen. In Guatemala wordt niet langer gezocht naar slachtoffers van de vulkaanuitbarsting... van ruim twee weken geleden. Het is te gevaarlijk voor de hulpdiensten om nog langer door te zoeken, zeggen de autoriteiten. En vrijwilligers van de brandweer zoeken nog wel door naar twee vermiste collega's. En volgens officiële cijfers kostte de uitbarsting van de Fuego aan onder tien mensen het leven. Nog altijd worden bijna 200 mensen vermist. En tijdens een regionale wedstrijd in België is een groep wielrenners gewond geraakt... door een onverwachte manoeuvre van een automobiliste. De vrouw reed een eind voor het peloton in Wallonië, maar keerde plotseling... En vier renners die liepen een hersenschudding op. Drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Het weer nog blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Overdag en dinsdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. it the one and only reason, it's fun, fun, fun, I said, well, baby, we've well, only just begun, so don't, don't talk, just kiss, We're the young that's words that's and sounds. don't talk, just kiss, let your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 Oh, pak je hand en kom naar voren, ik ga eventjes weer leuk zijn Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar één ding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 gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. When the beat drops out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 we collide.